Het is twee uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars Nederland vindt het onthutsend om te zien hoe makkelijk het is om een nieuwe verslavingskliniek te starten, zoals de Volkskrant heeft aangetoond. Het is absoluut noodzakelijk dat er meer zicht komt op de behandelingen en de effecten daarvan. Dat geldt zeker voor verslavingsklinieken, zeggen de zorgverzekeraars. GGZ Nederland noemt het verbazingwekkend dat er geen enkele controle is door de inspectie.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 en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie op de A28 Amersfoort richting Zwolle... staat een file tussen het harde en knoopend Hattemerbroek van 6 kilometer. Door een kapotte bus is de rechte rijstrook dicht. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?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 Dames en heren, welkom bij de Tross Auto Show. Het programma voor autotariërs op Radio 1. Ik ben Bels van Werven. En naast mij zit uh, Carlo Brands in het dagelijks leven, hoofdredacteur van Krols Magazine. Ja. En ook hij heeft benzine in de aderen. En ze hoort het ook. We gaan het autotariërs. hebben autotariërs. Nou... Ja, je hoorde net toch flex-tariërs? Ja. Dat ik denk, denk, nou wij zijn autotariërs. Oké. Okay. Wij hè, slapen, eten en Auto. drinken auto's toch? Ja, twitter het even. Over Twitter gesproken en ja, doe ik niet. Er zitten alle mensen klaar Twitter. voor ons? Melders op Twitter. Oh, ja, de Makking gaat in Duitsland. Die zegt: Ik ga de Oberhausen straight doen zodat ik op tijd ben om de Zooters show te luisteren. Joop Suzan zit in Israël te luisteren en die zegt: Het is het is hier strandweer, maar ik ben op tijd terug voor de Trotro show. En ze zijn allemaal benieuwd naar de Alfa Romeo 4C. Nou, daar Hans van over komt. Dat praten. zeg ik, dat komt er goed uit, want inderdaad, uh, Hans van Voorne is van Fiat Nederland. Uh, Fiat Auto Nederland, moet ik zeggen, hè? dat is het. Nee, Fiat nee. Groep Automobiel. Fiat Groep Automobiel. <laughs> ja, ik, sorry. Die arme telefonisten <laughs> ja. Fiat Groep maar, nou, Automobiel. Maar Alfa Romeo valt daar dan wel weer onder, ja, toch? En daar Jeep, komt, hè? en Chrysler, en Fiat, ja, en Lancia. En, en alles. Ferrari, Maserati. Ja, nou, ja, ja. ja. ja, ja. Jawel, onder de groep. Ja, onder de groep. Ja, onder de groep. Ja. Maar die Alfa Romeo 4C, Hans, daar gaan we straks uitgebreid over praten met je. Uh, we hebben ook een rij-impressie voor u deze keer van een achterwiel aangedreven sportauto uit Japan. De nieuwe Toyota GT86. Je hebt ermee gereden. Ja. Dus de een hoog, van de... hoog funcar gehaald ja. vandaag. En ja, terecht, want het wordt weer zomer. Nou. Dat dan weer niet. Ja, het is morgen, morgen 16 graden. Nee, ja, maar 21 gebruiken okay. waar ik woon. Maar nee. Eerst eerst dat auto nieuws, pardon. Ja, nou, de, de, de, de, eerst eventjes gaan we uh, mo moeten we het heel even hebben over de ja, toch wel dramatische berichten die ons uit Amerika bereiken over het merk Fisker. Oh, ja, Voor oh. de mensen die het niet weten, je kunt je bijna niet voorstellen: prachtige sportwagen, een soort corv vierdeurs, corvette-achtige auto, om te zien. Prima, we hebben met die auto veel te maken gehad in het verleden. We hebben hier veel Fisker mensen. Maar het gaat niet goed met de firma in Amerika. En dat heeft te maken met de accufabrikant die failliet is met geldgebrek. Noem maar op. Hoe nu verder voor die, ik geloof 130 mensen in Nederland, die een Fisker hebben? Dat gaan we vragen aan Jan Rodekrek, de PR-man van Fisker Nederland. Jan, goedemiddag. Hallo goedemiddag. Hoe is het? Ja, het gaat uitstekend. Ja, maar dat zou ik ook zeggen. Ik, maar, maar volgens mij is Fisker failliet of niet? Nee hoor, dat oh. zijn ze nog niet. Overigens, het zijn, uh, zijn meer fisca -rijders. Het zijn er uh, inmiddels uh, tegen de 170. Oké. Okay. Um, um, en er komen er nog steeds bij. Er komen ook nog steeds auto's het land binnen. We verkopen nog. Um, dus ja, ik wil niet zeggen het is business as usual, maar het uh, zit er niet ver vanaf. Nee, maar ik denk dat je toch een paar verontruste telefoontjes hebt gekregen inmiddels, of niet? Uh, zeker, uh, natuurlijk. Um, en wat mensen... zeg je dan? Mensen, nou ja, kijk dat het, dat het bij Fisker niet helemaal goed gaat, dat is, dat is evident. Als je als autofabriek een half jaar of ruim een half jaar geen, geen auto's kunt bouwen... Uh, ja, dan, dan droogt de, de, de inkomstenstroom droogt snel op. Ja. Um, en van de wind kunnen we niet leven. Dus dat, uh, dat, geeft, daar, dat geeft daar problemen. Um, Fisker heeft uh, vorige week uh, een substantieel deel van uh, het team mensen. dat uh, in Amerika uh, werkzaam was, uh, naar huis gesloten. Ja. Uh, er zijn er nu nog een, een, een kleine 60 uh, over. En die mensen die, uh, die werken aan een aantal uh, zaken, voor zover wij uh, dat, dat weten. En. Um, een of anders is uiteraard het overleven van het, van het merk en het bedrijf. En het tweede is um, um, contact onderhouden met de Amerikaanse overheid. Want die heeft um, uh, nogal wat geld verleend aan, aan Fisker. En ja, die maakt zich uiteraard uh, hm. zorgen. En, uh, er moet, uh, binnen twee weken moet er een, uh, een bedrag betaald worden. Een aflossing van, uh, van, uh, van de lening. En ja, dat moet natuurlijk gaan gebeuren. Um, ja, er zijn uh, buitengewoon veel wisselende berichten. Fisker is um, een klein beetje. Nou, een beetje, een beetje veel. Um, eigenlijk het, het slachtoffer van, uh, laten we maar zeggen, strijd in de Verenigde Staten tussen, tussen links en rechts. Um, um, Obama uh, heeft, uh, althans de Obama-regering, heeft uh, een aantal jaren geleden gezegd, en dat zeggen ze overigens nog steeds, uh, dat ze uh, de ontwikkeling van, uh, van uh, duurzaamheid wilden promoten. Daar ja, hebben ze uh, ook en... geld in gestopt, ook hè? Daar hebben ze veel geld in gestoken. Ja. Um, en uh, ja, er zijn bedrijven, bedrijven omgevallen. Ja. Solyndra is daar een voorbeeld van, uh, zonnepanelenfabrikant. Uh, um, en uh, A123, de accufabrikant uh, die aan Fiske leverde, is een tweede voorbeeld. Ja. En uh, ja, die bedrijven die hebben het niet gered. En uh, dat leidt uiteraard tot, uh, tot aanzienlijke uh, ja. schadeposten. En daar uh, komen, en dat is ook wel weer begrijpelijk, Amerikaanse belastingbetalers uh, ja. een beetje tegen in opstand. Zeker uh, de mensen die niet van Obama houden. Um, dus daar er is een hele polemiek in de Verenigde Staten... Ja. Uh, tussen tegenstanders van... Van elektriciteit. Jan, mag ik even, even, even, ja. even tussen je door? Want uh, niet onbelangrijk. we zitten nu dus in zo'n chapter 11 uh, situatie. In nee, Sierens. dat is het niet. Dat nog is niet. Nog niet? Oké, okay, nee, maar nee, nee. Wel, we, wel in het voorstadium. En één ding wat wij horen is dat Hendrik Fisker destijds met stress weggestapt is uit de, uit de, uit de directie. En directies blijven zitten. En dat de directie nogal veel geld naar zichzelf hebben toegesluist. En dat er gewoon geld verdwenen is. Dat er, dat er niet verklaarbaar is waar een bedrag van nou rond de 400 miljoen dollar is. Er is gewoon uh, sprake van geweldig of diefstal. Wat, wat weet jij daarvan? Weet ik niks van. Um, um, kijk, bij uh, Fisker um, houdt uh, redelijk radio stil tot het ogenblik om um, um, um, um, uh, de, de gesprekken die er zijn niet te frustreren. Um, ja, er zijn natuurlijk alle mogelijke uh, geruchten. Um, er zijn ook uh, mensen die zeggen, luister, um, uh, Fisker zal in een chapter 11 uh, situatie komen, en, um, maar dat merk is uh, te interessant en de techniek is te interessant om uh, verloren te laten gaan. Uh, en partijen die hm. de afgelopen maanden met Fisker hebben gesproken over een overname, uh, zitten gewoon te wachten tot ze voor weinig geld uh, het bedrijf kunnen overnemen en voortzetten. En doorstrijden, de... ja. Ja, dat zou ja. kunnen, maar het kunnen ook Amerikanen zijn. Okay. Um, um, het kan ook best zijn dat op een gegeven moment Hendrik Fisker ineens via de achterdeur weer, weer binnenkomt. Er worden van alle mogelijke dingen worden er, worden er gezegd. En het enige wat wij nu zeggen is: we hebben vertrouwen in, uh, in, het, in het product. Um, en uh, wij uh, hebben er vertrouwen in dat Fisker een toekomst zal hebben. Dankjewel. En dat is, wat, dat is ook wat we tegen klanten zeggen. Hartelijk dank Jan. Uh, we hebben vertrouwen. Wij ook. We, we ja. vertrouwen met je mee. Gelukkig maar. Succes, Succes met de business. Dankjewel. En zolang er ja. elektra benzine is, gaat het nog wel even een tijdje goed. Ja, zo is dat toch. Maar er Almanus. is natuurlijk meer ja, nieuws. Is... En ik hou het toch weer eventjes op, elektrische voertuigen. Want er is dat een hek. studie je gekomen... Je hebt één keer met een Tesla gereden en we beginnen er elke week met elektrische Er is een studie uit Noorwegen gekomen. Ja. en Je moet je, moet je voorstellen, ja. Noorwegen is in Europa het mekka als het om elektrisch rijden gaat. Ja. De helft van alle auto's die in Europa verkocht worden met een EV... Het electric vehicle. Die gaan naar Noorwegen. Nou, daar is een studie gedaan. Daar hebben ze gezegd: van laten we nou eens gaan kijken. Als je nou kijkt vanaf het eerste moment van de fabrikage. tot 150.000 kilometer rijden. Mm -hmm. Dus dat is een eerlijke. Eh, eh, eh, eh, ja, zeg maar even lifecycle van een auto. en van elektrisch. Wat is dan de score als het gaat om milieu? Nou, um, daaruit gebleken is dat het de bouw van een elektrische auto, vol elektrisch, hè. ik ja. heb het niet over overgebrengd. Nee. Dat die tot twee keer zo slecht is als het gaat om het milieu... als de opwarming van de aarde, mm -hmm. uh, dan de bouw van een conventionele auto. Het heeft natuurlijk alles te maken met de grondstoffen... de productie van de accu's, et cetera. Nou, dat verlies wat je tijdens die bouw hebt... Ja. dat wordt eigenlijk weer gecompenseerd... Als je er weer gaat rijden. In die 150.000 kilometer okay. die je daarna rijdt. Het ligt natuurlijk een beetje aan of je op kolen of op uh, kernenergie. Uh, die op energie opwekt. Maar goed, in ja. ieder geval uh, uh, ruw genomen. Aan het eind van die 150.000 kilometer. is je milieuwinst van een EV. ten opzichte van een conventionele auto. 10%. En dat, daar zijn zelfs de Noren enorm van geschrokken. Want die zeggen: ja, dan dat moeten zelfs wij toegeven. dat is way out of line. om die auto's nog groen en fantastisch en super voor het milieu te noemen. Dus uh, uit, uit, uit vermoedenbron, namelijk Noorwegen... uitgebreide studie, inclusief bouw, van well to wheel noemen ze dat geloof ik... en dan 150.000 kilometer. 10% is je winst. Klein kritisch puntje. De Nooren verdienen heel veel geld met fossiele brandstoffen... Ja. Ja? Dus misschien denken die ook uit die overweging van laten we dit nou eens roepen. Dan zijn nou, we al die elektrische dat Is nou weer uit. geen mooie gedachte van jou. Allemaal ze nee, die fossiele nee, brandstoffen nee. ook weer gebruiken om die elektriciteit op te, te denken. Dat dan weer. Wel. Dus, maar goed, we in ieder geval. Van de alle reden dus om gewoon op de waterstofauto's te wachten. En dat treft, want aanstaande maandag overmorgen, dan rijden wij met de Hyundai. Die X35 FCEV, een waterstofauto. De ja. eerste in serie geproduceerde waterstofauto. Waarmee wij kunnen tanken tegenwoordig langs de A15 onder meer? Ja, er zijn inmiddels een aantal, een aantal tankstations ja. uh, waar je dat ja. kan doen. En Aston Martin gaat rijden met een waterstof aangedreven. Repeat S. de 24 uur van, van de Nureburgering. Of Nureburgering, je hebt gelijk. Ja. Sorry, ja. Dus die vorm van brandstof, het ja. zit er toch, ondanks alle sceptici, het zit er toch echt aan te komen. En het is doodengspul. Dat is natuurlijk gewoon, je rijdt met een explosief. Ja, nog maar meer dan troepen. met benzine. <coughs> ja, maar, ze, je ja weet, maar je weet waar ze molotov-cocktails voor maken, hè? Ja, ook okay. hè? Nee, I I de VX en de V1. De eerste oma die per ongeluk een, de afslag mist. en het waterstoftankstation bij de A15 in de die zorgt ervoor dat Gorkum niet meer bestaat. Nou, daar wil ik wedden dat er dan niks gebeurt. Mm -hmm. Maar ik bedoel. Okay. laten la, la, ze eens op een LPG-tank rijden. Ja. Nog een ik, klein nieuwtje, dan gaan we er echt naar nou, 4C. Hè. Nou ja, klein nieuwtje is natuurlijk. de spanning neemt toe voor de oldtimer en de klassiekerliefhebber. Ja. Wat gaat staatssecretaris Wekers zeggen. He, er, er is een vrijstelling voor oude auto's in Nederland... en dat is om ervoor te zorgen dat mensen oude autootjes bewaren... conserveren, restaureren, daarvan genieten en dergelijke. daarvan heeft de overheid gezegd... nou, die mensen moet je nou geen wegenbelasting gaan betalen. Uh, dus, en gaan dat gaan hebben wagen. we nu 25 jaar, hè? 25 jaar en ouder ben dus ja. dat gaat, We hebben geld nodig met z'n allen. Dus die, die, er gaat iets op de rol. We weten niet wat. Ik weet dat de knak bijvoorbeeld zwaar in onderhandeling is... Uh, uh, voor de klassieke bezitters met de staatssecretaris. Ja. Maar goed, die gesprekken die duren nog. Maar het, is, het wordt wel heel spannend. In ieder geval is de import van oldtimers... Met 60% gekelderd. Dus daar is nu in een aanloop naar mogelijke maatregelen al bijna niks meer van Ja, over. en dat is toch zielig. Want het is, dus he, het is een lach. grote branche, gaat een hoop geld in om. Jonge, jongen, nou, jonge. Ja. Wie weet, weten we, weten we wat meer. En dan zodra we dat weten, dan gaan we hier natuurlijk de, de directeur van de knak uh, naar binnen fietsen. Ja. Dat dacht jij? Ja. ja. Oké, okay. dan gaan we naar Hans. Ja, toch? Hans vervoeren. Ja, Hans, want uh, Alfa Romeo heeft onlangs een nieuwe kleine. Sportauto geïntroduceerd. Dat wisten we al dat die ging komen. De 4C. Twee persoons. Met name mooi in rood. Ik heb hem gezien. Ik heb hem ook ik heb zien rijden. Kan dat in Nederland? Nee. Uh, nee, dat kan niet. Nee, je hebt waarschijnlijk de 8C. Dan heb ik een. Ja, maar nee, dat is nou gek. Want de 8C heb ik, dat vind ik de mooiste auto ooit gemaakt. Die wil ik echt nog een keer ja. hebben. Dat weet Hans ook, maar die komt maar niet door met een leuk voorstel. <laughs> uh, ik heb hem in Den Haag zien rijden, de 4C. Je kan, je kan er drie porties op inruilen. Dan moet je toch tot elkaar <laughs> ja, kunnen komen. <laughs> ja, lijkt mij. Nou, ja, nee, maar, <laughs> ja, wie weet. Nee, maar wacht even. Dat zou wel wat, mooi zijn. Waar moeten we aan denken? Is het een baby 8C, die 4C, Hans? Wat is het uh, dan precies? nou precies? Nou, hij is eigenlijk het zit op de 33 Stadalen. Je nog die auto herinnert van die tijd. Eh, ook een lichtgewicht auto. Dat was toen de tijd 700 kilo's. Ja, maar pracht, dat praat je over stenen tijdperk. Ja, ja, maar, maar we, met dat je grote wat Dat is wat, wat, wat, is wat veel in retro oh. denken, wat je nu doet. Nou, nee, nee, nee maar dat is goed. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, maar de Z4C een... komt wel uit, zeg maar, vanuit, qua vormgeving eh, zie je daar toch veel van terug. Ja, maar er is een grote en op het die zo dalen. Het, en het is natuurlijk een kleine, uh, uh, uh, kleine, kleine bloertje uh, ja. uh, uh, van de 8C. Ja. En uh, ja, uh, het, het, het is een Lichtgewicht auto auto, ja. uh, dus uh, van composietmateriaal composiet materiaal carbon gemaakt. Hoe uh, weet hij dan? 900 kilo? 1000 kilo? 985 kilo. Dat is ongelooflijk gewichtsverhouding 4 kilogram uh, per pk, dus dat is natuurlijk uh, ja. heel interessant. Dus 250 pk zo'n beetje? Uh, ja, 240 pk heeft de auto. En dus, uh, achterwielandrijving hè? En achterwielandrijving, middenmotor, het is echt het is een... Plaatje van de auto om te zien. En uh, ja, hij wordt gemaakt bij Maserati. De start is in september. In Modena. Modena in Daar vind ik hem ook het meeste van in weg hebben van een Maseratietje. Vind je echt? Ja, een baby. Ik, ja. ik heb hem nu in. Hij staat nu op Essen. Hè? Nu, nu ja. op de Techno Classica. Ik heb hem natuurlijk in Geneve gezien eerder dit jaar. Het plaatje ja, komt ja, trouwens ja, op oh, Stadalen. Ja. Ja, dat dit staat op ja, ons, dit ons tweede scherm. Ja. Wij hebben een tweede scherm. Ik heb geen idee hoe je dat moet bereiken. Dat gaat Jorn zo meteen influisteren. Ja, nou, dat, dat wordt wel getest. Dan, dan kun je het zien op je computer. Ik waar zeg we het even: nee, trosautoshow.nl. Gewoon als u nu zit te luisteren, ja. oh, tik even trosautoshow.nl in. Onze oh, Digicanner. Ja, dat Onze maar wel. Ach, was je toch. Maar goed, de in oktober gaan we de eerste auto's uitleveren. Mm -hmm. En de, de Lounge Edition was een speciale editie. Die, editie, die is in uh, Genève getoond. En uh, daar kon op ingeschreven worden, en daar zijn uh, ja, on, on, onwijs overgeschreven. En voor Nederland uh, hebben wij het, uh, ja, hadden we natuurlijk 40 orders, maar we, we hebben maar 12 toegewezen gekregen in de productie. 12? En we totaal hebben we 2000 orders, zeg maar, uh, uh, worldwide. En uh, ja, dit jaar is de productie duizend, 100, of duizend stuks. Dus ja, is ver overtekend. Overtekend, maar goed, we gaan gewoon door met produceren. Ja. En de orders komen nog elke dag binnen, want uh, hij wordt uh, als toch heel wat, erg positief vaardig. Wat gaat die kosten hier in Nederland? Hij ja, begint bij uh, met de Lounge edition, 68.000 euro. Oh, cool. En de andere, de, de andere versie, uh, dat gaan we in juni bekend maken, oh. wat daar de prijzen van worden. En dat wordt een speciale editie? Wordt die meer aangekleed, minder aangekleed? Nee, de Lounge edition is eigenlijk een compleet Dat is een compleet auto, precies. En uh, die andere zal uh, een aantal duizenden goedkoper worden. Oké, okay. die motor, wat, wat, wat, wat, wat voor blok ligt erin? Die 240, ja. is dat een bekend Alfa Romeo blok? Ja, het is een 750 motor. Het is heel aluminium. Ja met TCT 240 pk en een krachtige, zeer krachtige ja. motor. We hebben maar, er lang niet maar, in gereden, maar wat ik wel hoor van de mensen, het, van Sofie. Okay, ja, het weer. Gaat het op weer? Gaat pk middenmotor op, en, op, en, en, en nog geen 1000 kilo. kilo. Dat wil ook. allemaal goed hoor. Maar, en het leuke is 17,50. Dat zijn natuurlijk, hè, dat, dat, ja. dat, is, dat is een soort magische Magisch uh, tol. Ja, ja, absoluut. Ja. Maar goed, dus de, de, die introversie en die, en die, uh, die vanafversie. Dus, uh, wat was het, wat zei je net? 68? 1000 euro? Ja, achter euro. De, de, de lounge edition kost 68.000. En de, ja. straks de, vanaf juni gaan we de echte prijzen bekendmaken. En die zijn wat lager. Ja. Van de maar dat, is, dat is productie. J, jij zei oeh, hoorde ik jou zeggen. Ja. Nou zeg je wel vaker oeh. Dat wil helemaal niet zeggen dat het positief of negatief is. Maar, nee, ik, maar ik vind het wel maar, een bedrag. Nee, maar als je kijkt naar een Nissan 370Z, dat soort auto's. Zit je ook in die hoek, Porsche Boxster. Porsche. ja daar zie je het je nog je ja, weer weer net boven, precies dus, nou, maar, maar, maar als even dan mag ik heel even tussendoor jij bent ook nog bezig met een althans Alfa Romeo met een uh, roodstertje. Met een spuidertje. Klopt, die komt in 2015 op de markt. Dat is een, uh, een, een joint venture met Mazda. Ja, NX5 uh, hè? en ja, jouw spuider En eigenlijk. die komen dan uh, in 2015 op de markt. Ja, dat, uh, en dat is voor de hele wereldproductie. En gaat gaat natuurlijk om veel grotere aantallen. En dat wordt ja. gemikt op uh, aantallen boven de 100.000. Ja, ja, en, ja. En, en dat gaat als eerste instantie in Amerika toe. Ja, wat is de link dan tussen die auto, die Alfa Spider, wat we hem maar even noemen, en, en deze 4C? Zit daar zit verband in? Of is dat eigenlijk een gere MX-5 met een andere huis? Nee, want de, die MX-5 wordt nu nieuw ontwikkeld. Dat is een mm -hmm. totaal nieuw product. Ja. En het, uh, we delen het onderstel samen. De platform ja. wordt gedeeld. Verder okay. is de opbouw, de motoren zijn van iedere uh, ieder eigen of, Alfa, Alfa, Alfa. Precies. Maar zijn er links dus, met de 4C? Nee. Niet totaal niet. Totaal dit is, een, dit is een auto uh, uh, van carbon. Ja. ja. Uh, Grotendeels carbon, dus een heel andere Dat is auto. Kostof, Met koolstof. Met koolstofmateriaal ja, enzovoort. Ja. Totaal andere auto. En blijft dit een gelimiteerd ja. ding, die 4C? Nou, hij is wel een normale productie, maar er zullen daar ongeveer 2000 per jaar van gemaakt worden. Ja. Voor de, voor de wereld. Ja. Ja. En, en nou schiet mij ineens iets te binnen. Jij hebt volgens mij binnenkort in het Lauman Museum een uh, speciale tentoonstelling. stijl als ik me niet vergis. Dat gaat om, deed mij even denken aan wat je ooit in de beurs van Berlagen hebt gedaan. Een fantastische show ja. was dat, ook van historische Alfa's. Maar vertel eens even over het Lauwman Museum. En, en, en staat daar dan ook die 4C? Ik noem ja, maar even. Op. Even de beurs van we Hebben We toen in 1995 in het Stedelijk Museum. hebben we toen die oh, wat was dan dan in de Alfa-tentoonstelling gehad. Oh, dat was net zo'n Oh, dat was Citroën. Dat was Citroën. En dat was niet kwalijk. kwalijk. kwalijk. Nee, dat ja, klopt. Stedelijk. En daar hadden, we, ja. Ja, daar hadden we het geluk dat we 120.000 bezoekers hadden. Dat was natuurlijk echt ja. knaller. Maar het was een ja. prachtige design-tentoonstelling. Maar nu hebben we over weer bij Lauwman. Uh, 15 prachtige stijliconen van Alfa Romeo in het museum. En stad de eind. Uh, 27 april is de opening. En ze staan er tot 2 juni. Prachtige samenleving. Touring, Pino Verina, Segato, Castaña, Betone en uh, Farina. Dus echt uh, de moeite waard om echt te zien. Echt mooie, oude, ja. oh, Maar staat die nieuwe er ook, die 4C? Ja, nee, Natuurlijk, de, als je een 15 stijlicoon hebt... Uh, dan heb je daar vuur. dus aan het eind van de Tuurlijk. lijn. Heb je die 4C staan, of niet? Nou ja, Je begrijpt, die 4C staat uh, overal in de wereld. Uh, dus dat is naar New York toe. En die, die is overal. En uh, binnenkort hebben we de milimilia En daar rijdt die 4C. En na die milimilia hebben ze ons beloofd dat, ze, dat we een week de 4C krijgen. Oh. Maar ja, ik moet natuurlijk een slag om de arm houden. Want milimilia, Er weet, gebeurt wel eens wat. kan eens wat fout gaan. Dus uh, dat kan ik niet heel definitief zeggen. Maar ik zal het op tijd belden. Dus wij weten. Als je het dat, komt. Uh, dus op, op voorwaarde dat, Na het... de milimilia weten we of dat uh, allemaal goed gaat. Op kan. voorwaarde dat de 4C heel blijft tijdens ja. deze. Toch uh, wel. Bloedlinker bloedlinke rally ja. staat hij dus dan ook in Nederland. Ja. Dat is wel grappig. We, we hebben, dat is wel mooi. We hebben een crisis wereldwijd. En eigenlijk worden er nu alleen nog maar leuke auto's bedacht. Ja. Speaking of which, um, jij reed met de Toyota GT86. Een beetje And, de ja. opvolger uh, uh, wat dat betreft van de Toyota Celica ST met opgebogen bumpers. Ja. Dames en heren, wij bevinden ons op dit moment 40 centimeter boven het asfalt. En dat is op zich nog niet zo erg. Waar het niet, dat we ook nog eens een keer met een redelijke vaart. door het landschap rond Breukelen rijden. En al meteen na het starten werd duidelijk waar het de auto waar we nu in rijden aan mankeert. En dat is een betere uitlaatsound. Als je een sportwagentje, een betaalbaar sportwagentje, uh, gaat construeren... dan moet hij natuurlijk aan heel veel eisen voldoen. Maar één ding is zeker... wil je de Phoenixwijk wijk om je heen een klein beetje nou ja, te vriend maken... dan moet je toch in ieder geval zorgen dat die uitlaat roffel bij het starten goed is. Maar goed... We moeten ook weer niet te veel zeuren, dames en heren. Wij rijden op dit moment in de Toyota GT86 in net oranje. En het is een plezier, moet ik u zeggen. Het is Toyota's visie op een betaalbare, let wel, betaalbare sportwagen. Klein, handzaam, een 2 plus 2'tje. Je kan achterin overdwars in ieder geval een Maxi kwijt. Laten we het daarop houden. Achterwiel aangedreven en een hartstikke, ja, mag ik wel zeggen onhandig... maar daardoor ook wel weer leuk sportief coupetje. 42.000 euro kost die. Tuurlijk een klap geld, maar als je het bijvoorbeeld vergelijkt... met een ja, hoogtechnologisch, zwaar doordacht, uh, geavanceerd 1-serietje... een M135i... ja, dan is die uh, uh, weliswaar iets krachtiger... Ongeveer even sportief en 10.000, 12 12.000 euro duurder. Want het GT86 hier van Toyota nogmaals... Wat prompt hij lekker op de achtergrond. Het is een, uh, het is een, een, een, een alles in hem straalt betaalbaarheid uit. 200 pk heeft hij, een viercilinder, cilinder 2 liter motor... Handgeschakeld zesbakje eronder. Uh, en dus achterwielaandrijving, heel belangrijk. Buitengewoon zeldzaam. Accelereert in 7,6 uh, seconden naar 100 en haalt een top van 230 km per uur. Hij is enorm koersvast. Lekker in het overstuur totdat het ESP ingrijpt, maar niet te vroeg. Hij stuurt scherp. en ja, uh, hoe moet ik het zeggen? Het is eigenlijk de ideale auto voor misschien wel u, uh, vrouw of heer die het leuk vindt om s'avonds gewoon nog eens even lekker een toertje te maken... met een echte rijdersauto waar je moet werken, die je hoort steunen... die bloedsnel gaat, mes scherp stuurt... en waarvoor je dan maar 43 mil betaald hebt. Als je het snel zegt, is het niks. Brought you by the people that brought you de Toyota Prius. Er zijn dus toch nog wel geesten die het daar begrepen hebben, Carlo. Ik ja, hè? ja. Ja. Nou, ik vind het een lekkere auto. En eh, hij is er dus ook als Subaru. En dan ja. heet hij BRZ. Maar ziet hij er leuk uit? Ja, uh... ah, dit was een goudkleurige. Oh, dat is ook mooi. Want ze die geven Jorn, ik... uh, als hij auto's komt halen... altijd Gouden. een beetje die moeilijke kleuren mee. <laughs> Waarschijnlijk omdat de rest zegt van... nou, doe mij die zwarte ja, die maar. Dat komt, dat komt omdat wij radio maken ja, ik, over precies, auto's. En ja. dan maakt de kleur ook nee, echt maar hij, uit. Nee, maar hij is oké. Okay. Okay. En die Subaru BRZ dus. Dat ja. is eigenlijk precies dezelfde auto. Sterker nog, het is meer een Subaru dan een Toyota eigenlijk. Ja. Die mm -hmm. GT86. Dus, uh, maar echt heel leuk. Uh, uh, uh, benieuwd, 4C. Uh. Hij staat trouwens op trossautoshow.nl. Oh, leuk. Ja, op het tweede scherm. Fotootjes ja. erbij. Rijen, Prits, je kunt u ook op Facebook terugvinden. En waarschijnlijk ook op Dat Denk het wel. Ja. Dus. ja We ja, hebben ja, nog steeds ja. hier de... de, de, de er, wordt, er wordt geïnformeerd naar de bron van het Noorse onderzoek, Bas. Want uh, deze uitspraken die zijn alleen maar om de opkomst van de elektrische auto in te dammen. Forget toch? Dat zei ik toch wel. Ja. Ja, natuurlijk. Hans Sevoort van Fiat Automobiel Group Nederland is hier nog steeds aan tafel. Uh, Hans, hoe gaat het met. Want we zien dat het, dat het lastig loopt met de open verkopen in, in Nederland. 30% gedaald in de eerste drie maanden van dit jaar. Hoe gaat het met, met, met jullie? Ja, goed. Uh, het is natuurlijk consumentenvertrouwen. Dat weten we allemaal. Het ja. is een belag gedakeld. Uh, ja. Onze premier Rutte heeft gisteren daar nog wat positieve dingen over gezegd. Dat we wat positiever moeten zijn. Meer moeten lachen. Vriendelijk zijn. En uh, het geld wat tegenaan gaat rollen. Laat dat rollen. En dat nou, is dat draait heeft hij wel om. Daar heeft hij wel gelijk. Daar draait het, al het, al het gewoon om. Het is gewoon doemdenken. Ja. Dus, maar goed. Wij hebben het gelukt dat uh, we niet op die min 30% zitten. Wij zitten ergens ertussenin. In Nederland. Uh, met de verschillende merken hangt van het merk af. Ja. Maar. Uh, uh, dus we doen het relatief met Fiat goed. Uh, dat 500 is natuurlijk ook een... Ja, het is natuurlijk een prachtig product. Uh, uh, maar ook de nieuwe Panda is natuurlijk scoort goed. En de 500L, het nieuwste ja, grote, product he? wat we hebben. Ja. Daar is in januari mee Dat is goed voor start gegaan. Eindelijk een uh, leuke multipla, zeggen we. Ja, Dan. nou, dus dank je voor het compliment. <laughs> <Ja>. <laughs> en, en verder moet je natuurlijk wel zien. We zitten natuurlijk in Europa een beetje in een de, in de, in de, in de kleine crisissituatie. En oh. dat moet wel veranderen. En daar zijn, men is men natuurlijk uh, wel mee bezig om dat te gaan doen. Juist. Hans, dankjewel dat je wilde komen. We heel graag gaan natuurlijk met spanning kijken. Wanneer is die, die tentoonstelling in het Lama Museum waar die 4C staat? Ja, op, op, 27 april. Tot 2, april. 2 juni en we hopen het nog zelfs te verlengen. Ja, nou en doe je best dat die 4C er inderdaad... Ja, helemaal goed. Ja, terecht. Ja, ja, al die 4C. Ja, ja okay. en een rondje hè, als die er is. Acco. We gaan een rondje. We gaan precies. Tot zo voor deze autoshow voor deze week. Uh, Hans, jij krijgt straks de auto Autoshow-mok van ons. Volgende week zijn we er weer. Tot die tijd kunt u terecht op onze site en op Facebook, Twitter. Trossautoshow.nl. U weet te vinden. En de Vraag op de de melding naar of is dat dan niet meer? Het Dat is het. Dat is het tweede, tweede scherm. Vind nog steeds? Oh oké. Okay. Ja, straks de collega's van Opie, maar eerst gaan we naar het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. gemaakt tot volgende week. volgende week Radio 1. Het NOS Journaal.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 ANWB Verkeersinformatie viel op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Weesep en knopend staat 3 kilometer. Door een kapotte bus is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazijn van Radio 1. Live vanuit het net geopende Rijksmuseum. Hier is Hans Smit. Goedemiddag, welkom bij deze speciale opium vanuit het atrium. De majesteitelijke centrale hal van het vernieuwde Rijksmuseum. Vanaf deze plek kunnen we de nachtwacht niet zien hangen... maar we weten dat hij er is daarboven ergens in de eregalerij. En al die andere schatten... De bezoekers die stromen toe, want het Rijks is nu weer van iedereen. In deze opiumradio zal ik gesprekken voeren met verschillende gasten... zoals oud-directeur Henk van Ons, minister van Cultuur, Jet Bussemaker... Nelleke Noordervliet praat ik met haar praat ik over het Rijksmuseum... als etalage van de geschiedenis. Kunstcriticus Hans Nartog jager bespreekt de collectie... en de plek van het Rijks in de internationale kunstwereld. Kinderboekenschrijvers die kozen hun favoriete schilderij... maken daar een verhaal over, u hoort ze ook. Er zijn meer gasten worden ze straks, bezoekers in de rij natuurlijk... en live muziek van Christina Branco en Ruben Heijn even Laura Kost, die mengt zich in de menigte en die staat ergens waar? Nou, het is nog maar net geopend, maar ik sta al bij de uitgang. Heel even een vraag aan de eerste mensen die het hele vernieuwde Rijksmuseum hebben gezien uh, hoe het is. Meneer, in één woord, wat vond u ervan? Uh, heel indrukwekkend, maar dat zijn twee woorden natuurlijk. Indrukwekkend. En hoe lang heeft u ervoor in de rij moeten staan? Uh, in de eerste rij was ongeveer uh, een uur. Toen kwam de tweede rij, dat ging sneller. De derde rij, na de zesde rij ben je binnen. Dus dat heeft ongeveer twee uur geduurd. Maar dat dus was het allemaal waard? Dat vond ik, wel, vond ik wel. Ik vind uh, de manier waarop de schilderijen zijn uitgelicht... en dat de zalen donker te zijn komen... De schilderijen wat mij betreft beter tot een recht. Oké, okay, bedankt. Fijne weekend nog. Laten we even teruggaan naar rond half taal van morgen. Een korte terugblik. Het was een muzikale opening vanmorgen van het Rijksmuseum. Die begon met uh, allerlei bands buiten op een enorme oranje loper onder het museum door. En er waren haar toespraken. Wim Pijbus, de directeur, vatte de opening van vandaag in twee woorden samen. Majesteit, excellenties, dames en heren. Welkom, open, dankbaar. Dank u wel. En toen was er Remco Kampert, dichter en ook bewoner van Amsterdam-Zuid. Ik wist dat ik iets miste, maar wist niet wat. Zodat ik het vergat als ik over straat liep... tevreden met het heden in mijn vertrouwde Amsterdam. Nooit gesloten, nacht en dag open. Maar het gevoel dat ik iets was kwijtgeraakt... sloop langzaam aan en vulde me met weemoed... Over iets dat verloren leek voor mij, dit gebouw. De openingshandeling werd vervolgens verricht door de koningin samen met directeur Pijbers. Het omdraaien van een sleutel en toen was er vuurwerk. Ja, tal van hoogwaardigheidsbekleders en vertegenwoordigers van bedrijfsleven en cultuur zoals deze. Erwin Aldafoe ervaar je deze dag. Nou, als een uitzonderlijke dag. Ik vind het een waanzinnig uh, spectaculair evenement. En ik vind het een waanzinnig spectaculair gebouw. Ik ben uh, echt ontroerd. Hans Goedkoop. Wat vind je van dit uh, historisch moment als maker van andere tijden? Ja, het is wel fantastisch. Het is echt Slans Schatkamer. Hoe ervaar je deze dag? Uh, plechtig, toch wel met de koningin en alle hoogwaardigheidsbekleders... en allemaal van die mensen die je van afstand ziet en denkt... oh god, jij bent iemand, wie ben jij ook alweer? Jan Kremer, hoe ervaart u deze dag als beeldend kunstenaar? Als een fantastische dag. Ik ben zeer trots op het uh, Stad Amsterdam, het Rijksmuseum. De grandioze uh, bijeenkomsten. We zijn er gisteren ook geweest, het is hier fantastisch. En als je bijzonder binnenkomt, is het de, de straalde uit van de wereldstad. Vrekt de jongen een bijzondere dag deze... Zeer bijzondere dag. Ja, groots, uh, nou ja, Remco heeft het ook mooi verwoord. Uh, het verleden is weer ontsloten. En uh, dit is onze trots hè, hier. Is dit het Nationaal Museum wat jou betreft? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Maar daar, die discussie zal nog wel even lopen. Nee, dat vind. Ik, nou ja, ik zal niet zeggen smet. maar de, de, de, Die pretentie kan dit museum gewoon niet waarmaken. En moet het ook helemaal niet willen. Ja, dit zijn mooie spullen die tentoongesteld worden. Maar onze verhaal en onze geschiedenis vind ik niet terug. En met name de 20e eeuw, waarin, nou ja, dan denk ik aan Provo... en dan denk ik aan de kraakbeweging. En die vind ik te weinig terug. Elinie Gerels, wethouder van cultuur van de gemeente Amsterdam. Nationaal museum dit? Ik vind van wel. Ik vind dat we nu even heel erg onze zegeningen moeten tellen. Dat het weer open is. We hebben deze investeringen kunnen doen in een tijd dat het economisch ook mogelijk was... We leven nu toch weer in een andere tijd. Dus ik vind dat je nu gewoon eens even moet uh, genieten van wat je hebt. En dan kun je vervolgens over een paar jaar wel weer eens verder kijken. Caroline Gerels was dat de wethouder van cultuur van de gemeente Amsterdam. Uh, bij mij aan tafel hier in het atrium is uh, minister van cultuur Jit Bussemaker. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. U was uiteraard ook bij de opening van morgen. Uh, hoe, hoe heeft u het ervaren? Ja, dat is heel bijzonder. Mm -hmm. uh, omdat er zo lang naar uitgekeken is. Hè? Al die nachten te wachten uh, heb ik ook in mijn toespraak ja. verwerkt. En, um, het is heel mooi om het nu ook gevuld met mensen te zien. Ja. Ik heb het afgelopen weken, maanden, ben ik er vaak geweest. Met helm nog op, uh, Eerst ja. na een paar jaar geleden al met helm op. Mm -hmm. Maar de afgelopen weken gewoon al in aanbouw. Met een aantal schilderijen, ook op een plek. Anderen uh, nog niet. Uh, en dan ben je er eigenlijk in je eentje. dan denk je, dit is ook wel een enorm voorrecht ja, met al die ja, ruimte om ja. je heen. Maar het is ook een enorm plezier om hier met ja. zo ontzettend veel mensen te zijn. Ja. Want daar doe je het allemaal voor. Ja, het, het, het moet ook voor u als minister een soort finest hour zijn. Dat je dit mag meemaken tijdens je ambtstermijn natuurlijk. Ja, fantastisch. Kijk, ik zeg wel eens, uh, soms vind je als minister lijken in de kast. Uh, en heel soms vind je ook pareltjes ja. uh, op je bureau. En dit is er zo één. Maar dit om, is ook wel een beetje een lijk in de kast natuurlijk. Want het heeft het veel langer geduurd dan de bedoeling was. Ja. Nou ja, het heeft iets langer geduurd. Er zijn ook nieuwe eisen gesteld in de loop van het bouwproces. Maar uiteindelijk is het wel alles de moeite waard geweest, denk ik. Want het is ook echt op de perfectie af, alles. Herinnert u zich uw eerste bezoek nog? Was dat wel als klein jetje? Ja, nee, ik herinner... Met echt het eerste bezoek dat ik herinner was toen ik 16 was, denk ik. Toen ging ik met een vriendin Nederland ontdekken op de fiets. Ja, nee, of soms op de trein. Maar wij gingen veel met de fiets Ik wonen in de buurt van Leiden. Dat ging ook nog wel. En uh, toen zeiden we tegen elkaar... we willen nou wel eens al die plekken zien en er toe doen in Nederland. En toen hebben we heel lang in het Rijksmuseum rondgelopen. Ja. Nou, nou was die verbouwing was, was langer dan, dan gepland. Uh, bijna vijf jaar langer, meen ik. Het heeft ook veel meer geld gekost. Uh, hoe, hoe zou u die ervaring omschrijven? Want dat, dat, dat lijkt me toch een soort hoofdpijndossier. Ja, dat nou, is natuurlijk wel uh, ver voor mijn tijd voor mm. belangrijk delen En ja, Als minister, heb uh, je dat soort dingen... Hè? Ja, nou ja, kijk, um, je moet wel bedenken... het is ooit ontstaan als millennium, millennium cadeau uh, van uh, de Tweede Kamer. dat dus vind ik ook wel heel mooi. Dat geeft ook aan dat het gedragen is mm -hmm. eigenlijk door het hele volk. Ja. Toen ging het nog om 100 miljoen gulden. Men wist toen nou wel dat dat echt pas een startkapitaal was... Ja. en dat er nog heel veel bij zou komen. Ja. Nou, het werd uiteindelijk 272 en daar is 100 miljoen bijgekomen. Maar dat heeft er ook mee te maken dat er nieuwe eisen werden ja. gesteld. Dat ze asbest vonden. Die tunnel hebben we gezien uh, De tunnel... Ja. Nou ja, dus het is ja. al met al is het wel heel veel geld. Ja. Maar, maar het had ook nog wel, ik bedoel, er zijn ook nog, nog, nog wel ergere voorbeelden okay. uh, ja. bekend. Ja. Uh, zijn er bepaalde lessen te trekken uit deze ervaring, hoe, hoe dit gegaan is, dat het zo lang heeft geduurd? Want ik herinner mij een citaat van de twee architecten in de NRC die zeiden ja, een proces waarin eh, genomen besluiten niet vaststaan... en niemand verantwoordelijk wil verantwoordelijkheid wil nemen. Dat was nieuw voor ons. We staan er toch gekleurd uh, op als Nederland. Ja, nou, Ik denk wel uiteindelijk dat de afstemming tussen wie waarover ging... Mm -hmm. dat dat beter had uh, uh, gekund. En als je bedenkt dat uh, omdat het Rijksmuseum onder het stadsdeel Zuid, Zuid valt... dat daar heel veel verantwoordelijkheden naartoe gingen. En niks ten nadele van het stadsdeel Zuid. Mm -hmm. Maar dit is natuurlijk wel iets anders dan gewoon een gebouw... ergens uh, op de hoek uh, maken maar met Eisen. Zou je in zo'n geval misschien uh, dat soort lage uh, democratisering nou ja, even moeten uitschakelen? Nou, of? ik denk dat het in ieder geval sneller opgeschaald uh, had, uh, had kunnen worden. Mm -hmm. En dat in die zin de samenwerking tussen het stadsdeel, de gemeente en het Rijk... want uiteindelijk is het wel een Rijksmuseum... Uh, ja. uh, dat dat uh, sneller, beter op elkaar afgestemd had kunnen worden. En misschien had je dus dan ook wel tot een ander besluitvormingsproces uh, ja. gekomen. Ja. Laten we even naar het museum zelf gaan. De collectie, uh, de manier waarop het is opgeschaald... ...gesteld en dergelijke kunstwerken... ...gecombineerd met objecten uit, de, uit het verleden... ...die uh, een link met elkaar hebben... Vindt u dat een mooie opstelling? Ja, dat vind ik heel erg mooi. Dat vind het ik echt wel. Nieuwe, nieuwe, het is een nieuwe ja, keuze. Hè? Ja, ja, ja ik, dat is wel echt een van de hele uh, belangrijke winstpunten, denk ik. Waardoor, um, uh, met name ook voor kinderen... ik merk dat ook bij mijn eigen dochter... Um, objecten veel meer gaan leven als ze weten waar ze vandaan uh, kwamen. Ja. En dat je het verhaal bij het object of het schilderij ziet. Ja. Dus geschiedenis en cultuur, uh, die worden met elkaar vermengd. En ik heb vanochtend in mijn speech gezegd... Hè, waar Kunst in het licht staat van geschiedenis en geschiedenis verlicht wordt ja. door de kunst. Ja. Ja. Nou, um, zo, zo zie ik het hier ja. ook echt in de ja. praktijk uh, toegepast. Nou vroeg ik het, uh, u heeft het misschien gehoord, nog uh, onder andere aan Fred de Jong en aan Caroline Gerols. ja, is dit nou niet eigenlijk het nationaal museum? Ja. Hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, Ik denk dat het wel voor een deel het Nationaal Museum is. Het is niet het Nationaal Museum zoals het ooit uh, uh, bedacht was uh, uh, door Kamerleden. Maar het heeft wel doordat het zoveel facetten van de Nederlandse geschiedenis uh, behelst. Hè. We weten natuurlijk alles van de Eregalerij van het Rijksmuseum. Maar er zit nu ook een hele 20 e eeuwse uh, uh, verdieping. En natuurlijk, ik zie hoor Frank de Jongen zeggen dat sommige dingen daar niet uh, de kraakbeweging is. Die geloof ik. Ja, ik heb al, al horen zeggen, de Tweede Wereldoorlog wordt niet goed uh, belicht. Zo allemaal wel, maar vanuit het kunstzinnig perspectief hebben we daar nu wel de Mondriaan En hebben we de Rietveldstoel. Ja. Uh, ja. En hebben we een heel mooi vliegtuigje. Uh, uh, FK 13, geloof ik. Ik weet het echt niet op mijn hoofd. Um, en zo hebben we ook de koloniale geschiedenis mm -hmm. met het Aziatisch paviljoen. Ja. Dus ik denk dat er wel heel veel onderdelen van de Nederlandse geschiedenis, niet alleen de mooie geschiedenis, maar ook de slavernij en um, uh, ook allerlei andere facetten. We hebben hier ook de klok die terugkwam uit het behouden huis van Over Zemla. Ja. Er zit dus wel degelijk heel veel ja. nationale geschiedenis in. Maar maakt dit daarmee ook de, de hele discussie over het Nationaal Museum, wat uh, het Openluchtmuseum Museum zou moeten gaan uh, organiseren? Maakt dat dat niet overbodig? Nou, wel... Waar? Wel, ja, ja, kijk, nou, we zijn niet helemaal klaar. Want ik ben net laatst ook bij het Openluchtmuseum geweest... waar men ook heel erg goed probeert een ander deel van die Nederlandse geschiedenis te vertellen. Mm -hmm. En waar men ook bezig is om de kanon, de kanon van de Nederlandse geschiedenis te verbeelden. Ja, ja. En dat hebben ze daar, ja, in een soort moderne panorama, mesdag... waar allemaal beelden draaien in, uh, in, in een, in, in, in, ja, een, een ronde um, uh, cirkelomgeving... Ja, ja. wat je echt ondergaat. Dus ik denk dat museum dat... Het Nationaal Museum komt er niet, maar we hebben in Nederland wel degelijk heel veel in huis waarmee we in Nederland als geheel hm. dat idee van een Nationaal Museum ja. heel goed kunnen verwoorden. En die twee kunnen goed naast elkaar bestaan. En die werken ook heel intensief met elkaar samen. Het Openluchtmuseum en het Rijksmuseum. We hebben nog tal van andere musea ook in Nederland. Ze hebben eigenlijk zijn een zeer dus dicht gevolgd. Ja. Land qua musea. Ik heb nog mooie dingen. Heel veel mooie dingen. Hè, veel te dingen. Te nog één dingetje. Want u zei ook in uw toespraak, door alle kinderen naar dit museum te halen, kunnen zij er een nieuwe verhaal aan toevoegen en de verbeeldingskracht ontwikkelen die onmisbaar is om de toekomst van ons land aan te kunnen. Hoe gaat u ervoor zorgen dat die kinderen ook inderdaad minimaal één keer tijdens hun schooltijd kennis maken ja. met het Rijksmuseum. Dat kost geld. kost geld. Ik vind cultuur is voor mij echt het absolute speerpunt. Um, omdat uh, je kan heel veel mooie kunst hebben, zoals hier. Maar als kinderen en nieuwe generaties uh, er niet mee in aanraking komen, dan uh, ga je je doel voorbij. Uh, dat gaan we doen op scholen. Uh, we gaan uh, zorgen dat cultuur echt een onderdeel wordt van het vakkenpakket. Ja. En ik ben aan het nadenken met het Rijksmuseum, maar ook met met alle andere musea en kunstinstellingen, hoe we de logistiek voor scholen kunnen vergemakkelijken. Bijvoorbeeld door veel meer kunstenaars naar scholen te laten gaan en van het Rijksmuseum te leren. Want die zijn ook al druk in gesprek met de NS en andere partijen. Hoe ze ook al die kinderen echt hier bij de nachtwacht kunnen krijgen. Wordt vervolgd. Ik dank u wel. Gefeliciteerd, minister van Cultuur. Wij gaan even overschakelen naar uh, Lara Kors. Die uh, heeft de mensen langs het hek geïnterviewd. Staat u nu wel goed om zo meteen als eerste naar binnen te kunnen? Nou, dat vraag ik me ook af. Ik heb het aan oma agent gevraagd en die zegt van wel, dus uh, ik weet niet of je het goed heeft. Hij zei tegen mij van, je moet hier gaan staan, want hier gaan de eerste 1500 naar binnen. En dan elke keer 1500 en dan word je er weer uitgegooid. <laughs> ja. Misschien hadden we er iets eerder moeten gaan staan vanochtend. Ja, nee, dat is me te dol hoor. Als ik er niet in kom, dan doe ik het een andere keer. Maar dan moet u betalen. Uh, ja, dat is waar. <laughs> nou, Dat nemen we op de koop toe dan, hè. Maar ik wil toch proberen. Ik wil ook een, uh, de koningin even zien. Ja. Vanwege de opening is de ingang verplaatst naar het museumplein. Voor het museum ligt een uh, lange oranje catwalk. En aan het einde van die catwalk wordt dan een gat gemaakt in de dranghekken en door die opening gaan de mensen het uh, Rijksmuseum in. Nou, hier staat het drie rijen dik. Zo, is dit uh, de ingang zo meteen? Ja, volgens mij, ja. Volgens mij wel, ja. Ik dus denk dat u goed staat? Dat uh, hoorde ik net van iemand daar, maar ja, je weet het niet. Het. Ik Straks het gaat dan. het hek 100 meter verder open. Nice en, uh, me. Even okay. het nakijken. Dat is pech dan. <laughs> Waarom bent u vandaag gekomen? Omdat het gratis is. Het helemaal <laughs> Lekker Nederlands toch? <laughs> Meneer, staat u vooraan? Bent u de eerste zo meteen? Oh, misschien wel als, als tiende of zo. Want uh, ze moeten die hekken vanaf het midden, denk ik, weghalen. Dus ja, wij, wij zitten wel helemaal vooraan. Oh, maar logistiek gezien, omdat die hekken langs u moeten... kunt u niet als eerste naar binnen? Nee, waarschijnlijk niet. Wie denkt u dan wel? Kijkt u zo om u heen? Oh, misschien uh, een metertje of drie naar links... Oké, okay, nou, ik, ik wurm me even die kant op. Wie is nummer één in de rij? Wie mag zo meteen als eerste gratis het Rijksmuseum in? Wij allemaal tegelijk. Uw mevrouw, denkt u dat u goed staat? Nou, nou meneer. Oh, meneer... Ja, nou heb je wat recht te zitten Hoe nou, ja. ga je dat dan goed maken? Nee. Uh, ik sta hier voor uh, om uh, um, als een van de eerste daar binnen te kunnen. Of, uh. Hoe laat stond u hier? Uh, half negen al. En ik verbaak me uitstekend tussen internationaal gezelschap hier, want uh, ik heb Israël, uh, Rusland, Oekraïne, Oekraïne Deze dus uh, Oekraïne. er zit hier van alles. Ja, ja dat is buitengewoon interessant. Dus. Maar het was wel een dilemma, want je moest kiezen tussen ofwel de openingsact of uh, hoe heet dat uh, kijken wie er als eerste naar binnen kan. Waarom wilt u zo graag als eerste naar binnen? Omdat ik weet dat je anders vier maanden moet wachten voordat je hem binnen kunt. Er zijn al zoveel kaartjes gekocht. Dus, uh... Jij bent nog nooit in het Rijksmuseum geweest, denk ik. Nee. Hoe oud ben je? Negen. Het is langer dicht geweest dan dat jij op aarde bent. Ja. <laughs> en veel gehoord over de nachtwacht? Ja. Wat? Uh, dat beroemd, de af het beroemdste wij in dit museum. En wat nog meer? En verder niks. <laughs> met, met wie ben je hier? Mijn vader, mijn moeder en mijn vuf. Hoe laat was u hier? Nou, was het kwart voor elf. Oh. Dus deze meneer stond hier om half negen en u staat maar één meter bij hem weg. En u was om ja. kwart voor elf. Ja. Dus u stond hier heel lang in uw eentje? Uh, uh, nee, nee, nee, nee, nee. Maar het is inderdaad minder druk als ik verwacht had. Dat moet ik wel zeggen, want ik had eigenlijk uh, gelet op de hele hype op televisie en uh, radio dat, je, dat er meer mensen zouden komen. Dus dat is wel even de reden om te denken ik ga vroeg per tekst staan. Ja, klaar, klaar. Ja, je moet er wat voor over hebben om binnen te komen in dit prachtige Rijksmuseum. Straks praat ik met Tim Zeedijk. Hij is hoofd tentoonstellingen zit al tegenover mij met de koptelefoon op. Maar we gaan eerst naar de live muziek. Ze staat aan de vooravond van een Nederlandse tournee. heeft een nieuw album getiteld Allegria. Het ligt hier. Op het nieuwe album brengt ze een portret van twaalf anonieme mensen... in evenveel nieuwe liedjes vol met vreugde en melancholie. Hier is zij, begeleid op piano door Ricardo Diaz... en op contrabas door Bernardo Moreira uit Portugal. Cristina Branco. Thank you. Christina Bruinpoel, we haar in het uh, volgende uur van Alpium nog een keer terug. En wat is het fraai hier om te zitten in het atrium... waar de zon uh, vrij spel heeft en allerlei mooie schaduwen geeft op, uh, op de wand. Ja, dat is toch maar het verdienste van al die mensen die eraan hebben gebouwd. Tim Zeedijk, tentoonstellingen gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, het uh, Rijksmuseum heeft een miljoen objecten, even wat cijfers hoor... Uh, maar 8.000 werken zijn tentoongesteld in 80 vernieuwde zaalden op 14,5... Duizend vierkante meter tentoonstellingsruimte. Het zijn duizend wekkende cijfers. Tien eeuwen geschiedenis, verdeeld over, verdeeld over vier etages. Is het, want ik had het met de minister ook over dat de combinatie van objecten en, en, en uh, ja, doeken. Is het, een, is het een historisch museum, wat u betreft? Dat is het zeker. En dat was het ook altijd al. En tegelijkertijd is het een kunstmuseum. Je kunt ja. prachtige schilderijen zien en prachtige voorwerpen van kunstnijverheid. Ja. In dat opzicht zijn we weer helemaal terug um, ja. op de kaart. Ja. Nou, nou is het wel zo. Doordat we dat atrium, al die tussenliggende vloeren zijn eruit... Dat betekent dat er veel minder ruimte is om tentoon te stellen dan voorheen. Dat zou u denken, maar de ruimtes waar we hier omheen zitten... op deze benedenverdieping, die zijn weer helemaal teruggegeven aan de kunst. Dus hier kunnen we weer, ze hebben we weer zalen gemaakt. Mm -hmm. En die zalen zijn weer uh, helemaal gebruikt voor zowel kunst als geschiedenis. Dus per saldo, netto zou je kunnen zeggen, ja, ja. Um, is het gelijk gebleven. Dus het idee, dat het idee dat er nu veel meer op depot staat, dat is niet uh, conform de werkelijkheid? Nou, er zijn zeker ontzettend veel werken in depot. Dat, dat is ook eigen aan het museum. Mm -hmm. En het goede is dat we daar in de komende jaren fantastische... De tentoonstellingen mee kunnen gaan maken. Ja, want het is niet alleen de, de, de basiscollectie zoals die nu staat. Uh, de bedoeling is ook dat het museum af en toe uh, even iets heel raars doet. Of... Heel raars, dat, dat zou ik niet weten. Ik hoop het. Dat zal de mensen verrassen. Ja. Um, we kijken naar. We kunnen nu voor het eerst in al die jaren de vaste collectie, de evergreens van het Rijksmuseum weer uh, zien. Ja. Daar Om ons heen uh, krioelen de mensen naar die 80 jaar. Lekker is dat? Heerlijk is ja. dat. Ja. Um, en tegelijkertijd zijn we bezig in de, de derde stap van de grote verbouwing van het Rijksmuseum... Um, een tentoonstellingsvleugel te maken waar we in de toekomst... dat wil zeggen we over ongeveer anderhalf jaar prachtige tentoonstellingen kunnen maken. Ja, nou, nou is er minder subsidie, dat is niet anders. Ik kan ik niet mooie maken van 45 miljoen naar 38, als ik me niet vergis. iets van, van 7 is er afgegaan, zo ongeveer. Um, en Tegelijkertijd worden de huisvestingskosten, de huur die het Rijksmuseum betaalt aan de Rijksgebouwdienst... die gaat omhoog... Uh, hoe, hoe moet dat? Ik zou, ik zou er van, slecht van slapen, denk ik. We hebben gelukkig nog geen enkele nacht slecht geslapen. Nee? We zijn natuurlijk wel eens op een gezonde manier gespannen geweest om te kijken of het allemaal lukt. Waar gelukkig. bent u geweest de afgelopen tien jaar, zou ik bijna zeggen? Nou, we hebben hard gewerkt om dit allemaal <laughs> te realiseren, dat kunt u onder u eens zien. Het is ongelooflijk goed om te zien dat in die jaren uh, heel veel mensen zich hebben verbonden aan het Rijksmuseum. Dus we hebben prachtige particuliere fondsen, uh, particulieren zelf, dus die uh, echt op, op persoonlijke basis geld geven aan het museum. Ja. We hebben grote bedrijven die ons steunen, dus ik denk dat het met exploitatie uiteindelijk wel mm. goed gaat ja. Maar, maar het aankopen van nieuw, nieuw werk, althans van, van, van oude meesters... zit dat erin? Want daar heb je die particulieren dan ook voor nodig, denk ik. Of niet? Die zullen daar ook, zoals voorheen en ook in de toekomst... zeker weer bij steunen. Het spannende vind ik dat we nu, zoals ik eerder zei... die evergreens weer zien. Dus als we nu iets toevoegen aan de collectie... dan moet dat van het allerhoogste niveau zijn. Mm -hmm. En uh, dat is de nieuwe uitdaging voor dit uh, prachtige museum. Ja. En welke, waar, waar denkt u dan aan? Denkt u dan aan een nieuwe Rembrandt of een, een oude Rembrandt eerder? Maar... Het oude nou dat zou zomaar kunnen. Het mooie is aan 17 e eeuwse Nederlandse kunst, maar kunst in het algemeen... en ook voorwerpen van geschiedenis, is dat daar de markt nog steeds... je zou het haast niet denken, nog steeds rijk voor is. Het is nog steeds mogelijk om prachtige aanwinsten te doen... maar de lat wordt heel hoog gelegd met deze fantastische nieuwe opstelling. Maar speelt u mee? U bent toch een, kleine, een hele kleine speler... op het internationaal kunstenveld, of niet? Dat is, dat is een aardige vraag. Ik, gisteren hadden wij al onze internationale collega's hier. En uh, het was ontzettend goed om te zien dat de Metropolitan, uh, mensen van de National Gallery. maar ook een directeur uit Mexico, die wij, waar wij vorig jaar mee hebben samengewerkt. of een directeur uit Qatar. dat die allemaal uh, naar onze verjaardag waren gekomen, zogezegd, naar dit feestelijke moment. Ja. En die laten weer zien dat we weer meespelen. Dus nu gaan we tentoonstellingen maken en waarschijnlijk ook weer aanwinsten doen. Ja. Ja. Maar kunt u ook tegen, op, tegen zo'n opbieden in de veilingzaal? Dat is natuurlijk de vraag. De armslag is uh, beperkt, zoals u weet. Ja. Uh, maar een, uh, je kunt ook op een andere manier uh, aan prachtige aanwinsten komen. Je kunt bijvoorbeeld een schenking ontvangen van iemand... die iets zelf heeft... Ge dat, hè, de Moma, wees het, uh, de Metropolitan, dat wees het al uit. Mm -hmm. Je kan zomaar als je mensen aan je bindt... door een prachtig museum te hebben, ja. een miljard aan kunst krijgen. Ja. We gaan het straks ook nog uh, uitgebreid hebben over de, de fondsenwerving. De manier waarop het uh, museum geld probeert binnen te krijgen. Uh, met een collega van u. Uh, maar dat doen we in de volgende uur van Opium Tim. Zeedijk, hoofd Nog een hele fijne dag gewenst. En dank u wel voor de gastvrijheid hier. Dank je. Fijn. Tot zover dit eerste half uur van Opium Radio vanuit het Rijksmuseum. De minister is alweer weg, Tim Zedijk, die doet zijn koptelefoon op. En die gaat ook genieten van het nieuwe museum. Na het nieuws gaan we verder dan met onze beeldende kunstres kunstrescent Hans toch jager over het nieuwe Rijksmuseum, uiteraard. En Thomas Ros, die heeft al de eerste thriller geschreven over dit museum. De Nachtwaker. En Henk van Os, oud museumdirecteur, komt ook langs. En Hendrikje Krebel, de hoofd Development Rijksmuseum... over fondsen en geldwerving. En Christina Branco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 Ik herinner me een foto. Een hele grote boulevard. Daar rijdt ik al tram door. Over meer dan 300 fotoalbums uit Indië... waarvoor het Tropenmuseum de eigenaar zoekt. Handtekening voor afgifte. Frank Meijer, Tropenmuseum. Morgenavond, 9 uur, in Holland Dok Radio. Hey. Ik herinner me een foto. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nou, boarding.